Op een filmfestival in New York is Caries van Houten uitgeroepen tot beste actrice. Ze kreeg de prijs op het Tribeca Filmfestival... ...voor haar vertolking van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Ingrid Jonker in Black Butterflies. Het Tribeca Filmfestival is een van de belangrijkste filmevenementen ter wereld... ...en werd opgericht door de acteur Robert De Niro. Het weer, vanochtend droog en zonnige periode, vanmiddag in het zuiden enkele buien... ...het wordt 17 tot 22 graden...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 dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 naar Amsterdam bij Sloten 3 kilometer. Vanuit Altmaar op de A9 naar Amstelveen, beknopend Raasdoor 4. In de regio Rotterdam op de A16, vanuit Breda naar Rotterdam, beknopend de Brechtseplein 6 km. Op de A20 vanaf hoek van Holland naar Gouden bij Rotterdam Centrum 3. En na een ongeluk lange file op de A20 Gouden Hoek van Holland, 9 kilometer bij Rotterdam Centrum. Er zijn twee rijstroken dicht.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 de CD Best of Basie nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 Motonswing was dat prachtig nummer en het, uh, het is vol van uh, oude nummers maar met heel veel swing gespeeld welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz met Peter Den Boer en Fred Dan gaan we nu luisteren naar Lina Hoorn die zingt een prachtige mambo Take Me Take Me To take me, I want you to make me a part of your heart. zullen ongetwijfeld deze april maand onthouden, luisteraars. Want het is natuurlijk schitterend weer. Maar het was ook zo dat er een jam-sessie werd gehouden met Clifford Brown, Clark Terry, Maynard Ferguson, Herb Geller, Land, Richie Powell, Junior Mans, Keeter Betts, George Morrow en Max Roach en als gast Diana Washington. Dat is een prachtige cd en dat wil ik u niet onthouden, maar hij duurt bijna twaalf minuten. En dan gaan wij nu natuurlijk Peter den Boer en Fred Kansberg heerlijk koffie drinken. I Remember April, met onder andere de fantastische drummer Max Roach. Een heel andere drummer is Mark Wilkie Wilkerson, die uh, laat horen hoe hij in een heel fijne trio kan spelen, maar dan ook niet met de minsten, want op de bas speelt Albert King en op de piano de meester Oscar Peterson. Nu hoort ze nu in I Surrender, Dear. FM Jazz vandaag met Peter Den Boer en Fred Kroonsberg. It's not the de moon that excites me. It's just a Ja ...waarstad Nora Jones bracht ons heel bij... ...the nearness of you. Dat brengt ons naar een opname uit 1949... ...door het orkest van Miles Davis... ...met allemaal grote jongens... ...Miles en his orchestra... ...onder andere Kai Winning op trombone... ...Jerry Mulligan op baai... ...door straks en Max Roach op de drums... ...in het nummer Jeru... Onder andere Miles Davis. Gisteren zat ik met een aantal mensen op het strand. De zon zag ik ondergaan en het was een prachtige sfeer. En toen kwamen we in de, deze ambiance al pratend over muziek en sfeer. En toen kwamen we bij de beroemde film Lift naar het schavot. L'ascenseur pour le En toen kwam het verhaal naar boven dat Miles Davis in Europa was om concerten te geven. En tegelijkertijd zou iemand een documentaire maken, een Fransman. En toen hij landde op het vliegveld in Frankrijk, zei de documentairemaker: We hebben het plannen veranderd. We zijn een film aan het maken, een thriller, en jij mag de muziek daarin spelen. En toen heeft hij die film bekeken, de, de film zonder muziek, en heeft daar in een paar weken tijd composities bij gemaakt. En dat zijn de wereldberoemde composities geworden die de ondersteuning hebben gevormd in die film. En dat sfeertje van gisteravond en misschien wel van vanavond, dat horen we dan terug in een van de stukken uit die film, uit die compositie Motel.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 Son, you got a long road ahead, son. Son, that road will make you crazy. But don't forget these words I say, and don't forget what your name is, and know what the game is from the Northland. your mind to go downtown and to hang around the house, house of the rising sun. Dat was Eric Burden, voormalige lied, zanger van The Animals. We gaan door met Lou Rolls. En hij zingt nummers van Les McCann of samen met hem van de prachtige plaat Stormy Monday. They call it Stormy Monday, but Tuesday just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. Thursday's all so sad. Yes, the eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday. Saturday I go out. Sunday I go to church You're Let's strike the note Mendelssohn wrote concerning spring weather. Let's sing it together. Was Count Basie samen met uh, meneer Tony Bennett in het nummer Live is a Song? Zowel Basie als Bennett zijn er niet zomaar vanzelf gekomen. Die hebben de top bereikt door eindeloos oefenen, oefenen, oefenen, studeren. En dat brengt me weer tot het volgende. Ik was ooit eens uh, in een bij mensen op visite en het zoontje des huizes die moest piano studeren en uh, die wilde alsmaar naar buiten want het was mooi weer en toen zei zijn vader je gaat eerst studeren en ik ga nu een klein plaatje opzetten en als jij zo kunt spelen als deze meneer en je oefening zo snel doet dan mag je naar buiten en hij zette een nummer op van Art Tatum en dat was het nummer Running Wild en... Woo! <laughs> Thinking to myself. Last night I lay sleeping, just thinking to myself. Thought she loved me, found she loved somebody else. Well, the sun rises in the east, sets down in the west. Well, the sun rises in the east, baby, sets down in the west. Ain't it hard to tell? the best. Lou Rolls was dat met een heerlijk uh, nummer, maar we gaan verder genieten van iets anders. Van Peter Naboer heeft een heel boekwerk in zijn handen en hij zal u ongetwijfeld op de hoogte stellen wat er nu aan staat te komen. Uh, weer een nummer van Cole Porter Die heeft natuurlijk onwaarschijnlijk veel nummers geschreven Die door heel veel mensen op de plaats zijn gezet Een van die nummers Ik ben er nog niet achter hoeveel keer Die op de plaats is gezet Of hoeveel keer dat nummer is op de plaats gezet Een van die nummers is Love for Sale En het wordt spetterend gezongen door Diana Reeves See I know. Is vandaag verzorgd door Peter de Boer en Fred Kansberg op deze eerste maandag En wij wensen u nog een hele zonnige tijd tegemoet en bedankt voor het luisteren.